Goedemorgen heb het Cure Music nieuws van nu.nl Krijg je van Daddy. Goedemorgen, Ben. Of was je klant van Odido? Pas dan op als je wordt benaderd door een site... die zegt dat ze een schadeclaim kunnen indienen. Daar schrijft RTL over. Vorige week werd bekend dat miljoenen klantgegevens bij Odido zijn gehackt... en een website zegt nu dat ze dus zo'n claim kunnen indienen... maar daarvoor moet je wel eenmalig 50 euro betalen. Die website is volgens de Consumentenbond niet te vertrouwen. Het kabinet Schoof was geen succes. Dat zegt de nu nog premier zelf in een groot interview met Trouw. Schoof baalt er dan vooral van dat het kabinet... zo snel viel, al na elf maanden. De politieke chaos kwam volgens hem vooral... door de vier fractievoorzitters die elkaar weinig gunden. Toch is Golf ook trots op het asielbeleid en op de steun aan Oekraïne. En weer is er iemand omgekomen door een lawine... dit keer in het noorden van Italië. Een skier kwam samen met vier anderen onder de sneeuw terecht. Eén van hen ligt ook nog in het ziekenhuis. Er zijn de laatste dagen meer wintersporters omgekomen door lawines. En steeds meer mensen kopen een huis in Spanje, dat schrijft het FD. Vorig jaar hebben 6.000 Nederlanders daar een huis gekocht. Nog niet eerder waren dat er zoveel. De meeste mensen gaan dan naar Alicante. Nou, de Spanjaarden zijn volgens de krant niet altijd even blij met onze komst. In Spanje, in Spanje, in Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon. Ja, van die Spaanse zon naar de kou in ons land. Een grijze dag, veel regen, ook in het Noordoosten. Kans op natte sneeuw, het wordt maximaal 8 graden. Dan op de weg de, vertragingen, de uh, vertragingen vanaf 20 minuten heb ik voor je. En dat zijn er eigenlijk maar twee. Op de A12 richting Oberhausen is tussen Zevenaar en de Duitse grens een grenscontrole. 4 kilometer met er achter 23 minuten. En er is op de A27 richting Utrecht een ongeluk gebeurd tussen de Houtensebrug en Rijnsweerd. Daar is ook uh, bergingswerkzaamheden zijn er gaande en er is een omleiding. Moet je richting Almere dan volg je Amsterdam over de A2, de A9 en de A1. Richting Rijnsweert staat er 5 kilometer file met 27 minuten. Is het geluid dat wij nu binnenkrijgen vanuit Milaan? Kiel Music. Mattie en Marieke. We krijgen zometeen twee ontklede mannen te zien. die aan het chillen zijn in een bubbelbad. Zo, hey. Ja, Mattie en Luc, we spreken ze zometeen. Kiel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 is closed. hier Q Music. Vijf minuten over acht. Vrijdag 20 februari. Show 1586. Seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen, Domién. Goedemorgen, Danny. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. En Happy Friday. Ah, Lucky Happy vrijdag. Yes! Domien, dat het vrijdag is, betekent ook dat het de laatste dag is dat wij samen radio maken. Heel verdrietig is dat. Ik wil het zometeen aan jou laten horen. Er is iets gaande, er rust een soort vloek op jou. En oh. vloek, ja, misschien kunnen we hem dag, vandaag nog verbreken. Oh. Dat zou ik fijn vinden voor jou en voor iedereen die luistert. Wij schakelen over naar Milano. Wie, wie, winter in Milaan. Gaan we samen juichen, samen huilen. Wie pakt het podium, wie moet er buigen. Wij, wij. Zijn er voor je bij? Iedere dag steeds weer. Proef je in een update de sfeer. Het wordt schitterend, ons kikkerland. Ze schitteren op de winterspelen. Olympisch goud, hier in de kou voor dag en dauw. Live op Q-Music. Wij kunnen meekijken en meeluisteren met uh, Matty en Luc vanuit Milaan. Mannen, zitten jullie nou in een jacuzzi op dit, uh, dit uur? Dat klopt inderdaad. Wij zitten in een uh, jacuzzi. Terug naar jullie. <lacht> Nee. Ja. Nee, ja, ik zal even uitleggen. Hier op het dak van ons hotel in Milaan staat een jacuzzi. Daar keken wij al twee weken lang heel verliefd naar. En we dachten, wanneer is het moment? Nou, de Spelen lopen op hun einde. Dus vanochtend om zes uur hebben wij hier aan de nachtbewaker gevraagd. Tenminste, het productieteam mag er wat water in de jacuzzi. Dat is gelukt. En uh, hij, staat, uh, hij staat heerlijk aan. En het is heerlijk, jongens. Wij, uh, wij cruisen letterlijk richting uh, het einde van de Spelen hier. Ja, maar jullie hebben ook wel behoefte aan wat ontspanning neem ik aan na de spannende wedstrijden gisteravond. Ja, het was echt weer feestjongens in uh, dat stadion. De 1500 meter bij de mannen. Met natuurlijk uh, hoofdrolspelers uh, Joep Wennemars en uh, Kjeld Nuis. Het was echt een uh, bijzondere avond. Ging het sowieso worden. Want het waren, waren natuurlijk uh, Kjeld zijn uh, laatste spelen. We hebben het al vaker gezegd. Uh, de, de held, Held Nuis, is uh, 36. Echt uh, bejaard voor, uh, voor schaatstermen. En we waren gewoon heel erg benieuwd. Zou hij een medaille gaan pakken? Want hij had van tevoren al gezegd. Joh, de kleur maakt mij eigenlijk niet... Uit. Ik wil gewoon met een plak naar huis. Zijn zoontje stond ook in het publiek. Joy wow. Beunen was er natuurlijk bij. En ik moet echt zeggen, gisteren jongens, ik ben uh, nu voor de derde keer bij een schaatswedstrijd geweest hier uh, tijdens de Olympische Spelen. Alles, echt alles, was oranje gisteravond. Oh, het boy. leek wel alsof er een groot, middel, middelgroot dorp in Nederland gewoon in het stadion was getrokken. Uh, als het, als het zo'n paar, uh, paar seconden voor de start stil was, dan leek het wel een kerkdienst. Je kon echt een speld horen vallen. En uiteindelijk ging uh, Kelt dan uh, met brons naar huis Mooie, kon bijna niet. Uh, nog even leuk om te weten. Wij spraken hem uh, na afloop. En we waren gewoon heel erg benieuwd. Want wij, wij zagen natuurlijk zijn zoontje op de tribune zitten. Wat zei zijn zoontje op het moment dat hij van het podium afkwam. Maar het was nogal lastig voor zijn zoontje om bij zijn vader te komen. Luister mee. Die wilde in die tunnel dus komen met die vlag. En die mocht niet verder. Dat vond ik echt heel sneu. Maar... Ik heb wel. Uh, ja, dat vond ik echt sneu. Hij zat zo. Papa, hij met die. Ja, hij ze mocht hij niet had, niet had niet geen accreditatie. Nee, hij had geen accreditatie. Nee, nee, nee, nee. Dat vond ik echt super sneu. Maar. Uh, en de, de filmpjes die ik van hem zag, dat was ik echt. Uh, uh, zo is hij normaal nooit. En nu, jongen, hij zat. Ah, ik, helemaal... Ik, ik heb hem nog nooit zo gezien. Vond ik super vet. Ja, heel cool. Ach, dat breekt helemaal mijn hart. Dat je dan, ik kan me namelijk helemaal invoelen dat je dan je kind ziet staan en dat je elkaar wil knuffelen. Maar dat ja, je, mag je dan niet, door. niet zo close ja. en zo far. Geen volsbandje, mag je niet door. Hey, en de dag van vandaag, gaan jullie de hele dag bouillon trekken daar in de jacuzzi of <laughs> gaan jullie nog op pad? Ja, vleessoep. <laughs> nou, richting het einde van de dag komen wij misschien weer uit de jacuzzi. Dan zien we er allebei uit als een leren tas. En dan uh, gaan we onder andere naar het Short Track. Daar staat ook de 1500 meter op het programma. Laatste kans voor Michelle Velsenboer om een medaille te halen. En de kans voor Xandra Velsenboer, haar zus, om een gouden hat-trick te halen. Zowel op de 500 meter, de 1000 meter en de 1500 meter. Dan blijven wij een beetje in thema, want ook de 1500 meter bij de vrouwen staat vandaag op het programma. Antoinette rijn maar de Jong komt in actie. Marijke Groenewoud. En als allereerste, dus kijk meteen vanaf het allereerste moment om half vijf... Kok. En wij hebben haar eerder deze week gesproken en vroegen aan haar... als jij nou de medailles uit mogen reiken voor de 1500 meter... naar wie denk je dan dat die gaat? heel erg naar mij. Maar ja, we gaan zien wat ik, uh, wat ik daar kan laten zien. Ja. Ik heb er wel heel veel zin in en ja, ik heb dit seizoen uh, twee keer een 1500 gereden en die gingen eigenlijk heel erg goed. Mm -hmm. Ook in een barenkoor. Dus dat zegt wel dat ik ook internationaal gezien wel kan meedoen. Ja. Dus uh, ja, ik ga me gewoon zo goed mogelijk proberen voor te bereiden en mijn uiterste best doen. En ik heb gelukkig uh, nu één gouden medaille op zak. Dus dat ja, geeft ook wel een soort van heel goed gevoel. Ja, dat is de dag van vandaag. Jongens, blijf er even lekker zitten. Jullie het enorm verdiend. Mat, ik heb nog even één vraag aan jou. Jij hebt gisteravond door middel van een laatste gedachte... die door je hoofd spookte voordat je je kussen raakte... heb jij aan Marieke verteld via WhatsApp... dat je zo trots bent op het feit dat je nog steeds niet echt kwijt bent geraakt. Ook niet in de afgelopen uren dat je wakker bent. Er is geen hotelkamerpas verloren, een autosleutel kwijtgeraakt. Nee ja jongens, uh, niet te vroeg juichen, want het is nog niet het einde van de spelen. Maar naar mijn weten uh, ben ik echt helemaal niks kwijtgeraakt. Ja, ik, vind nee. ik, zo, ik ben zo trots op je. Ik vind het echt heel erg knap. Ja, heel knap. Ja. Ja. Uh, <laughs> Dankjewel man. Uh, ja, de, ik heb. De, ik, ja, oké. Okay, wat, ja, ja. Uh, ik wil je graag over de uur nog even spreken. Yeah. Ik heb dan wat iets gemaakt en ik kan het niet gebruiken. En voordat dit programma definitief voor mij voorbij is, ja, ik wil het toch even laten horen aan jou en de rest van Nederland. Give me a Silence, take it away. You're the best thing. Met Kelly Rollins. When Love takes over by Q music. Het is 17 minuten over 8 op de vrijdag. waarop Domi nog op de plek van Matty zit. Ja, lieve Do, ik vind het heel erg leuk om radio met jou te maken. Dat doen we in de Escape room altijd graag samen. Maar dan zitten we natuurlijk in een, ja, in een, in een decor. Afgelopen december was dat decor een klaslokaal, dus ja, ja. een dollebouw. Ja. Maar nu ja, ben jij hier deze ochtend. En in de middag ben jij natuurlijk tussen 4 en 7 helemaal thuis in jouw arena. Dan doe je, je verdubbel je salaris. Dan is er een top 40 update. Dan is alles lekker. Hè? Gezellig. Gezellig. Luister altijd graag naar je, ja, dat weet dat je. En uh, hier in de ochtend voel jij je toch iets meer een vis op het droge. Een te gast. Ik vind overigens dat dat helemaal niet zo is. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je dan in een radioprogramma zit. Ja, dat niet van jouzelf is, voelt dat toch een beetje anders. Het is een heel comfortabele bank waar ik zit, maar het is niet mijn bank. Het is wel uh, meedoen in ja of nee. Mattie en Marieke's collecte, moet je eventjes een beetje... je draai zin te vinden, iets na half zeven. En dan is daar om half negen natuurlijk het grote vier op een rij... waarin iemand kans maakt op 2.500 euro. Maar dat alleen al. Zeg maar, je bent dus verantwoordelijk voor 2.500 euro. Ja. En bij Verdubbel je Salaris, dat het natuurlijk een kennisquiz is... Ja, het enige wat ik doe, is vragen stellen de kandidaat moet ze goed beantwoorden. Maar in dit geval bij Vier op een Rij... Ja, ben je natuurlijk als degene die gekozen wordt... verantwoordelijk voor het levensgeluk van de kandidaat. Er zijn geen foute antwoorden, want er zijn geen foute associaties... maar het voelt wel alsof je het verkeerd doet... Ja, ja, ja, ja. Als, als je toch een andere associatie geeft. Ja. Er is mij iets opgevallen. Er is veel voor jou gekozen in de afgelopen anderhalve week... en er rust op jou een vloek. Het gaat elke keer mis na drie woorden. Domien, wat denk jij bij... Verliezer. Winnaar. Winnaar. Langzaam. Snel. Snel. Kaars. Vuur. Vuur. En olijf. Papas. Olie. Ah. Mos. Was. Paraplu. Regen. Pleister. Mond. En, en je laatste woord is mosterd. Bitterbal. Soep. Ah. Mosterdsoep. Laag. Hoog. Verf. Kwast. Muffin. Cupcake. En Duitsland. kuddiworst, Berlijn. Ah. kuddiworst, Was ik nooit opgekomen. Wat erg. Elke keer bij het vierde woord is het misgegaan. Ja, drie goed, één fout, Ja, daar ja. heb je dus helemaal niks. Wat gaan we doen zometeen? Nou, de vloek, ik ga niet met dit gevoel het weekend in de vloek verbreken. De vloek toch verbreken? Ja. Nou, ik wil niemand verplichten. Maar zometeen spelen we vier op een rij. En ik open nu alvast de lijnen. Dus 09099596. Kies wie je wilt. Maar het is wel leuk als ik niet nog een keer kan, hè. I could be the twist, the one make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. Mm -hmm. I could be. Extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. So easy to fall in love bij Q Music. Lijnen zijn dus open voor vier op een rij 09099596. Het laatste nieuws krijgen ze al van Danny. Ja, er is onderzoek gedaan. Waar zeggen ze het vaakst? Sorry. Go to the start. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het moment van de waarheid voor de atleten van Team NL. NL. Ready.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 Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik wel. Bij NRV. NRV? Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen. Dat ben je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee? Kijk op nrv.nl VGZ helpt de zorg vernieuwen.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 Libra. Loop ook mee met de ALS Sunrise Walk. Ga naar ALS.nl en doe mee. Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Monitan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Monitan, monitan. Bestel op monitan.nl. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt simpel, super, super, super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op Simpel.nl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 Even half negen, Goedemorgen. op de vrijdagochtend. De verkeerssituatie op de A12 richting Oberhausen is nog hetzelfde. Er is een grenscontrole gegaan tussen Oudijk en het Duitse grens. 3 kilometer, 22 minuten. En een andere vertraging dan langer dan 10 minuten is op de A37 van Knoop het Holsloot richting het Duitse meppen. Tussen Zwarte Meer en de grens. Twee kilometer, iets meer dan een kwartier. Vandaag een grijze en natte dag in het Noordoosten. Ook kans omdat de sneeuw wordt op maximaal 8 graden. Denny heeft het laatste nieuws. Ja, goedemorgen, pas op als je wordt benaderd door een website... die zegt dat ze een schadeclaim kunnen indienen... na het grote datalek bij Odido. Daar schrijft RTL over. Een website benadert nu klanten en ook oud-klanten van Odido... en zegt dat ze kunnen helpen... maar daarvoor moet je wel eenmalig 50 euro betalen. Nou, die website is volgens de Consumentenbond niet te vertrouwen. Bij het oudste poppodium van Rotterdam, dat is Baruch... is gisteravond brand geweest. Het begon in een bouwkeet, vloog over naar het poppodium zelf. Na de afgelopen twee jaar is een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 Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben ontdekt... dat de hersenen van een vrouw veranderen tijdens een zwangerschap... en dat er ook verschil is tussen de eerste en tweede zwangerschap. Oh! Ja, want bij de eerste baby verandert vooral het deel dat helpt bij emoties. Terwijl een tweede zwangerschap zorgt voor een betere focus... en het sneller verwerken van prikkels. Met die aanpassing help je dan bijvoorbeeld om je aandacht te verdelen tussen meerdere kinderen tegelijk. God, dat vind ik heel interessant. Maar herken je jezelf erin? Want jij bent ervaringsexpert natuurlijk. Ja, um, nou dat je brein verandert. Ja, ik, ik, ik kan. Dat, interessant dat het over prikkels gaat. Ik kan juist veel minder prikkels aan. Dus ik ben sneller overprikkeld. Ja. Maar daarvan denk ik ook dat je moet, geloof ik, na een zwangerschap altijd wel. Um, kun je wel tot twee jaar rekenen voordat je jezelf weer een beetje. Maar oh, dan ben je er zeg maar. bijna. Dus dan ben ik er bijna, ja. Want ah, inderdaad, over een paar maanden is Noah 2. Uh, dus dat herken ik wel. Ja, go, ik weet wel dat je brein verandert. Maar het is ook niet alsof ik er zoveel last van heb. Maar hoe dan? Want de pregnancy brain, wat ik dan uh, ook bij mijn vriendin heb gezien... is uh, je wordt wat uh, vergeetachtiger, je mm -hmm. wordt wat chaotischer. Is dat echt een ding wat jij ook hebt meegemaakt? Ja, zeker tijdens mijn zwangerschap kwam ik veel minder snel op woorden. En was ik ook wel echt sneller uh, geprikkeld. Dus uh, mm. dat herkende ik ook wel in de ochtendshow. Want ik ben natuurlijk elke ochtend met Matty. En ik merkte gewoon dat ik zeker in mijn zwangerschap en in de tijd dat ik borstvoeding gaf, veel uh, korter tegen hem was. Krekker. Eigenlijk gewoon gemener. Ja. Luisteraars hebben dat ook wel gemerkt. Krekker. En ik vind het heel fijn dat dat eraf is. Dat ik dus weer veel meer empathie heb. En veel meer denk, joh, ach ja, dan doen we het toch zo. Uh, dus dat ik wat, weer wat zachter ben geworden of zo. Dus ja, er, er zijn wel veel veranderingen. Is, ja, hebben mannen dit niet? ook? Oh, kijk, ik snap wel dat de hormonale verandering in de vrouw een ding is. Maar mannen nee. veranderen toch ook aan de ja. hand van dat ze een kind krijgen. Dat blijkt niet. Uh, ook uit dit onderzoek. Uh, ook bij vaders worden veranderingen gezien, maar dan pas na de bevalling en door ja, langdurig en ook wel logisch intensief contact met het kind. Ja. Toch vind ik dat daar te weinig aandacht voor is. Voor de man. Het gaat, ja, het gaat altijd over dat de vrouw verandert en dat is allemaal prima, maar ik vind de, de, de man mag ook wel eens de bevestiging krijgen dat er veel voor hem verandert wel, als de vader maar het, wordt. Lichamelijk verandert natuurlijk niets voor ons. Het is vooral een, een, een, ik denk een mindset en je bent misschien wat inderdaad ook wat sneller geprikkeld en wat vermoeider. En ja, je leert gewoon wel anders met het leven omgaan. Dat is gewoon zo. Want er is namelijk iemand opeens veel belangrijker geworden... dan dat je zelf ooit bent geweest. Maar lichamelijk en hormonaal verandert het ons natuurlijk helemaal niks. Het was gisteravond weer groot feest in het Timenel Huis in Milaan. Schaatser Kjeld Nuis werd daar geroldigd. Hij pakte brons, de 1500 meter en dus reden voor een feestje. Timenel huis. laat je horen. Ja, het was voor Nuis zijn allerlaatste Olympische rit met zijn bronzen medaille. Is hij nu de meest succesvolle, succesvolle man ooit op de 1500 meter? Ja, Graf, dat deed ja. er toch veel. Ja, terecht. Ik heb hier zo van gedroomd. Fuck, ik wilde niet gaan janken, maar. Ah, dit is zo vet. Dit is zo super vet. Dat was horen bij de NOS. Joep Wennemars maakte ook kans op een medaille, maar hij werd vierde. Wij hebben natuurlijk allebei zitten kijken gisteren, Domine En bij mij was het nog even spannend... want het was wederom rond het spitsuur met kinderen. Dat herken je waarschijnlijk als je kleintjes hebt. Dus ik heb de kinderen opgehaald van de opvang. En toen zei ik, zeker tegen Jip... we gaan zo schaatsen kijken. En dat hadden we eerder van de week ook al eens gedaan. Dus hij snapte wel wat we gingen doen. hij had er helemaal zin in. We gaan ze... Ja, daar gaat ze. Maar ik moet er wel echt in alle eerlijkheid bij zeggen. Jip was, denk ik, de enige Nederlander die niet voor Nederland was. <lacht> Jip, wie hoop je dat er wint? Die in het zwarte pak of het oranje pak? <lacht> het zwarte pak. Het zwarte pak, dat zegt hij En het schaatsen was heel leuk. Maar we hadden nog een, ja, een eigenlijk bijna belangrijkere missie. Dat was in zijn blauwe jas om Mattie spotten. Er is Die zit ergens daar tussen het publiek, in een blauwe jas. Kan ik niet zien? Nee, ik ook niet. Waar is zo, die dan? Heb je het nog wel gevonden of niet? Nee, we hebben het nooit meer gezien. Nee. Ja, dat was, oh, was niet te doen. Nee. Ja, en Britten zeggen extreem vaak sorry. Daar blijkt het onderzoek waar Trouw over schrijft. Dat doen ze dan zo'n 8 tot 20 keer per dag. Of, ze bedoelen het niet altijd als excuus. Zo zeggen ze bijvoorbeeld ook als ze het niet met elkaar eens zijn sorry. Zo van sorry, volgens mij zit je ernaast. I'm sorry, but... Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Maar ze zeggen het ook om de sfeer fijn te houden. Bijna nergens anders zeggen ze zo vaak sorry als dus in Engeland. Alleen in Japan zeggen ze ook vrij vaak sorry. ben jij best een aantal mensen waar je sorry tegen zou kunnen zeggen. Jij hebt namelijk uh, continu drie op een rij gehad. In plaats van vier op een rij. En zo heet het spel. Bij vier op een rij krijg je 2500 euro. Ja, Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, Luc, normaal heb je natuurlijk gewoon alle vrijheid uh, tot uh, kiezen. Je mag gaan voor Marieke, je mag gaan voor mij. Maar Marieke heeft net zo mijn vloek neergezet. Dat ik eigenlijk wel uh, kan raden voor wie jij uh, gekozen hebt. En wie wil jij uh, zo meteen gaan spelen? Met jou, Domien. Weet je het echt heel zeker, Luc? <laughs> uh, nee, nee, maar ja, ik vind jou ook een keer een pleziertje. <laughs> dat is heel aardig, Luc. Ik uh, verlaat de studio. Yes. Ik, ik heb vier woorden voor jou. Uh, ik ga ze aan je voorleggen. Op het moment dat uh, Domien zometeen precies dezelfde associaties heeft als jij... dan krijg jij van ons 2.500 euro. Jouw eerste woord, Luc, is... Open. Dicht. Honing. Bij. Schiphol. Vliegtuig. En Vlag. Wimpel. Vier woorden, vier associaties is het genoeg voor 2.500 euro. I'm sorry. Op q Music, vier op rij spelen we met Luc, 31 jaar uit Bovenleeuwen. Nee! Open, dicht, honing, bij, schiphol, vliegtuig en vlag, wimpel. Nee! Vier op een. Vier op een Luc, zijn er nog woorden die je had willen veranderen? Het kan niet, maar heb je nog over nagedacht? Hm. Nee, nee, ik heb er een goed gevoel bij. Ja, er zijn veel mensen in de app die hebben er een goed gevoel bij. Het zou uh, heerlijk zijn. Corina zegt vier op een rij, hier ook nog Jan. Gaat het gaat natuurlijk om wat Domien heeft. We gunnen ook Domien heel erg een vier op een rij in plaats van een drie op een rij. Toch zie ik wel ook nog andere dingen, hoor. Bij Schiphol had had bijvoorbeeld vakantie. Er wordt ook nog veel vliegen gezegd bij Schiphol. En bij Vlag komt land het meeste binnen. Zal okay. ik domin maar gewoon uh, naar binnen roepen en kijken wat ja. hij doet? Laten we dat doen. De deur kan hier uh, open zwaaien. Ja, daar is Domien. Domien, dit is jouw ja, voor nu toch wel echt even laatste kans om vier op een rij te pakken. Het zou ja. voor jou lekker zijn, maar voor Luc ook. Ja, nou vooral voor Luc 2.500 euro. En straat staat loten. Eerste woord dat ik heb gegeven aan Luc is open. Dicht. Honing. Wij. schiphol vliegtuigen. Keurig goed vliegtuig? Maar vliegtuigen. Oh, is het zo? Uh, gaat het zo nauw? Ja, gaat heel erg nauw. Oké, okay, dus we zitten weer op drie van vier. We zitten op dit moment op drie van de vier, en dat is de afgelopen anderhalve week gebleken de vloek. Luc. Nou, laten we daar een eind aan maken. We hopen natuurlijk enorm dat het 2.500 euro in de straat staatsloten wordt. Wat ga je ermee doen? Uh, ik denk lekker iets leuks doen met mijn vrouw en mijn kindje. Och, ik gun het je zo. Achter Domin staat de hele redactie. Dus iedereen is er klaar voor de confettipoppers, maar gaat het lukken? Het laatste woord... Wacht, Denny, moet, moet je je heel even voelen. Je moet heel even aan mijn... Even aan mijn Momenteel aan de hartslag gewoon. Ja, deze man die valt zo om. Ja, dat is het dit echt. is iets wat, wat de krap niet staan. Oké, okay, ik laat je het niet langer uh, in, in, in, in deze vreselijke situatie. Laatste woord, Domien, dat ik aan Luc heb gegeven is: vlag. Wimpel, vlag ja. Jij krijgt 2.500 euro in een straat Oh, geweldig. Ja, en Domin, jij bent met vlag en wimpel geslaagd. Je hebt het hartstikke nou, goed gedaan. echt, ik sta helemaal te shaken. Dus niet, oh, ik vind ik het ook. helemaal van te verschrikken, maar ben ik blij dat het vrijdag is. <laughs> ben ik blij, Luc, dat dit gelukt is. Ja, super, man. Oh, gefeliciteerd. Lekker. Dankjewel. je hey, En van jullie twee was Luc er nog mee, het, het meest relaxed onder. Jeetje, hé. Hey, jij gaat wel heel goed het weekend in. Gefeliciteerd, Luc. Ja, dankjewel. Fijne uitzending. You'll say We've got nothing in common No common ground to start from And we're falling apart You'll say Sweet. Een app en we hadden, Eerder deze week hadden wij Anja aan de telefoon. En Anja, die was hysterisch aan het kijken. Ik kan het niet anders noemen. naar de race van Jenning de Bo en ook naar Femke Kok. En we hebben haar gesproken over hoe hard ze dan op de, op de, op de meubels slaat. Ze hebt de zijkant van haar stoel. Ja, ja om dus de ja. schaatsers aan te moedigen. Nou, dit doet ze blijkbaar ook bij de radio. Want Anja, die zit te luisteren. en luistert net mee naar Vier op een rij. Yeah! Ja. Hoor je die? Dormien? Ja. Domin. Dormien? Dormien. Met haar man denk ik dat ze aan het luisteren is. En Anja is hysterisch blij, want de vloek is verbroken. Nou, maar uh, Anja heeft haar hand gekneusd... terwijl ze naar Jenning de Boos zat te kijken... Ja. toen ze op de zijkant van de stoel aan het slaan was. Ja, ja, ja. Dat was bij jou niet het geval. Maar nee. het is echt fijn dat je vier op een rij hebt. We heel hard op de tafel geslagenheid van blijdschap. Ja, Luc won uh, 2.500 euro. Ik wil uh, iets aan je vragen. Aan mij? Ja. Uh, dan is het namelijk maar uit de wereld. Ik heb een mening en Jan Versteeg heeft een mening. En het gaat over jouw voorhoofd. <lacht> Sorry. Ja, ik, heb, ja, ik heb van de week een foto van ons gedeeld. Uh, weekje met doodje. Een ja. foto dat ik met jou op de radio ben. Ja, op Instagram nou, heb ik die gedeeld. Ja. ja. Leuke foto's, leuke foto. Toen heeft uh, Jan Versteeg. Ik ken Jan, uh, ik ken Jan wel redelijk goed. Die heeft eronder gezet. Hij moet iets minder. En dan een emotie van een spuit. In zijn voorhoofd doen. Dus met andere woorden, hij moet iets minder botox of filler of wat dan ook in zijn voorhoofd doen. Dus ik zeg, goh, doet Omin dat? Ik denk het niet eigenlijk. Toen heeft Jan daarna nog uh, op jouw voorhoofd ingezoomd en die foto naar mij gestuurd. Nou en ja. hij zegt daarbij, 100%. Nou ja! Maar, kijk, mij maakt het ook helemaal niks uit. Nee. Maar ik dacht, nee volgens mij doet Omin geen botox in zijn voorhoofd. Wat is de vraag? Wat is de vraag? Stel de vraag maar. Heb jij botox in je voorhoofd? Nee zie je wel. Absoluut niet. Zie je wel? Maar dat hij zelfs gewoon voor de volle 100% denkt dat ik. Uh, kijk, ik heb echt een spiegelglad voorhoofdje, dat moet ik wel zeggen. En uh, op mijn leeftijd, ik begin natuurlijk uh, redelijk richting de AOW-leeftijd te gaan. Hou op, je bent 38 net geworden, man. <lacht> ik ben net 38 Yo. geworden. Um, ja, nee, ja ik heb, nee, ik heb nog nooit iets in mijn, uh, in mijn uh, gezicht uh, gespoten aan uh, ingewikkelde middelen. Nee, nee, maar nee. vind je het stom dat hij het vraagt? Nee, ik vind het grappig. Omdat ik heb het wel eens vaker gehoord... van luisteraars die ook wel eens gereageerd hebben op mijn Instagram. Met... Hey. Uh, do, allemaal hartstikke leuk die foto's. En uh, ik begrijp dat je goed voor jezelf wil zorgen. Maar je moet echt minder botox in je voorhoofd spuiten. Ja. Maar ik heb echt. En dat sfeer ik op alles dat me lief is. En no, dat vind ik het helemaal niet erg als je het wel doet. Want ik heb ook vrienden en vriendinnen die het wel doen. En ja. daar een heel goed uh, zelfbeeld en een zelfvertrouwen van krijgen. Echt lekker doen. Ik vind het taboe dat erop heersen. Vind ik helemaal niet interessant. Boeit me niet. Uh, maar ik heb dit nog nooit gedaan. Nee, ik heb spiegelgoed voorhoofdje. En daar ben ik heel blij mee. Maar uh, nee, <lacht> het is, uh, er is helemaal geen dokter bij aan de pas gekomen. Jij hebt sowieso weinig rimpels en ook geen grijs haar. Ben jij Benjamin Button? <lacht> dat we dan nu achter komen. Hé, hey, maar de Jan vertelde echt goedjes voor mij. Ja, dat zal ik doen. Ah, Jan, de lieve schat. Ik heb hem terug dat je dus geen botox gebruikt. Geen tevoud. botox gebruikt. Walking through the door of this old and lonely place that used to feel like us. Remembering the only thing that made me feel like I was worth the love.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 Martin Gerricks met Dean Lewis, Youth to Love en de Q-Ochtendshow. Danny, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het nieuws komt er aan, zit erin zo? Nou ja, wat gaan de plannen van het nieuwe kabinet ons eigenlijk kosten? Hey, Menno hier. Op dit moment strijden onze Nederlandse topsporters... op de Olympische Winterspelen in Milaan. Ze hebben jarenlang toegewerkt naar dat ene moment... die paar minuten waarin ze alles geven voor een medaille. En met succes... Sandra Velzenboer. Je van de Auto Leerdam! Maar wie pakken er deze week een podiumplek in de top 40? Go to the start. Welke hits gaan er vandoor met het brons, zilver en goud? Red. Dat vertel ik je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40. q music. De top 40. Autotaalglas is partner van de top 40. Start je dag zonder barst. Opgelost. Autotaalglas.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 Bij Mattie en Marieke het spannende spel 4 op 1, 4 op een rij. Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Matti, ja. wat is jouw eerste associatie bij ambulance? Sirene. Le Lukt het jou ook om vier dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2.500 euro en een straatstaatsloten... waarmee je gegarandeerd prijs hebt. Vier op een rij, iedere ochtend om half negen... bij Mattie en Marieke op Q-Music. bewust 18+. Plus. Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Liefde zit in ons, dus doe op 13 of 14 maart mee met NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland.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 Goed voor de dag komen. Met de nieuwe Toyota SearchR Plus ben je klaar voor het echte werk.